Zei Obama. Hij vindt dat er nog tijd genoeg is voor een diplomatieke oplossing. Hij voegde daaraan toe dat die tijd niet oneindig is en hield nadrukkelijk de optie open voor militair ingrijpen in Iran. Volgende week brengt Obama een driedaags bezoek aan Israël. Zijn uitspraken lijken vooral bedoeld om premier Netanyahu duidelijk te maken dat hij geduldig moet zijn. PvdA wil opheldering van het kabinet over de arrestatie van een jongen van 18 met een IQ van 48.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 Het weer, helder en overwegend droog. Het vriest vannacht min 3 tot min 7 graden. Van het zuidwesten uit toenemende bewolking met overdag winterse neerslag. En een middagtemperatuur van 2 tot 5 graden. In het weekend is het wisselvallig, maar dan ook s'nachts is het boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Apenstaatje Nachtzuster op Twitter is ook te bereiken. En nachtzuster, Apenstaatje omroepmax.nl, dat kun je gebruiken als je wil mailen. Verder is er een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan eventjes links een van de mogelijkheden voor de chat aanklikken. En waar draait het allemaal om? Nou, om de vragen en de antwoorden die jij kunt stellen en geven. En er zijn flink wat vragen gesteld in het eerste uur die allemaal nog beantwoord moeten worden. Dus mocht je daarbij kunnen helpen, dan roep ik je hierbij op om onmiddellijk de telefoon te pakken en 0800-1121 te, te, te toetsen. Uh, dat kan bijvoorbeeld als je weet waarom hengstveulens knabbelen aan de staarten van hun moeder... Uh, als je weet waarom er geen ganzengaas wordt gebruikt voor vliegtuigmotoren... zodat de ganzen niet meer in de motoren terecht kunnen komen... Uh, waar komt de uitdrukking groen en geel ergeren vandaan? Wat is het verschil tussen synthetische en minerale motorolie? Um, eens even kijken. Um, Frans die wil graag weten wat het verschil is tussen een passieve en een actieve stand... Mocht je dat weten, bel dan ook even. Paul wil weten waarom er spinnen zijn op aarde, waarom ze gemaakt zijn. William vraagt zich af wat de beste manier is om het noorden te vinden... en dan met gebruik van het steelpannetje, want volgens hem verplaatst het steelpannetje zich. Hmm. 0800-1121. Jasmine uh, vroeg naar de tranenkamer, maar die is inmiddels uitgelegd. Ellen wil weten waar de agressie van jongeren tegenwoordig toch vandaan komt... En Patrick wil weten waar de uitdrukking Spuit 11 zijn oorsprong vindt. 0800 1121 als je een antwoord kunt geven op een van de eerder genoemde vragen. Dan kreeg ik uh, nog even, want we hadden het net over de kerstkaarten... die eindelijk de deur uit zijn. Alle de kerstkaarten zijn verstuurd. Dus mocht je me een kaartje gestuurd hebben met kerst en oud en nieuw... en ik heb het ontvangen en er stond een adres op... dan heb je er eentje teruggekregen als het goed is. Ik kreeg ook een hele lange brief van Frans... En uh, Frans die zit ergens waar hij niet zo makkelijk weg kan. Laat ik dat even zo kort samenvatten. En die schreef in zijn brief... wil je alsjeblieft iets draaien van de McChicks. Want dat heb ik gekregen van een vriend. En dat vind ik verschrikkelijk leuk. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. En wat schets mijn verbazing van de week... duiken opeens aan alle kanten de McChicks op... op mijn Facebookpagina. En ik zie er overal berichtjes over verschijnen. En uh, Van Roelie, die dan de promotie doet voor de McChicks... om dat uh, zomaar even te beschrijven... kreeg ik prompt natuurlijk het album... Ja, en als er dan zoveel verzoekjes binnenkomen... dan kan ik natuurlijk niet anders doen dan een liedje van ze te draaien. Love you, pop you. Drie stoere vrouwen die spelen met ongeveer iedereen die iets betekent in Nederland als muziekland. En samen vormen ze de MEC-chicks. 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Mevrouw Oudesteche, goeienacht. En stoere vrouwen, daar houden wij van. Allem, allemaal, van alles stoere Adeline ik zeg dan heel netjes mevrouw Oudesteche, maar ik ben Adeline daar Dag Adeline. En ik luister heel regelmatig naar je nachtprogramma. ik vind het geweldig. Wat mij triggerde om te bellen, was die mevrouw die na dat verhaal over haren ja. uh, belde. Toen dacht ik, verdorie, ik heb al een tijdje willen vragen aan uh, zuster de Jong. Waar komt de uitdrukking vandaan op tilt slaan? Oh ja. Want ik kwam ik een keer tegen in een puzzel achter in Vrij Nederland. Die probeer ik wekelijks te maken. Yeah. Lukt niet altijd. Maar toen was er opeens iets cryptisch van doorslaan. Ik denk op tilt slaan. Hé. Hey. En dat was het. Yeah. Maar toen vroeg ik mij af, waar komt dat tilt vandaan? Ik heb zelf geen etymologisch woordenboek. Spijt me zeer. maar... Ja, ja ik wil dat dat wel hebben. Maar dat hele tilt, dat heeft, dat heeft iets te maken ook. Want een flipperkast, als die het niet meer doet, dan zegt hij ook tilt. Ja, maar wat is dan dat tilt? Ja, dat woordje Op tillen, tilt. Of intillen. of Ja, tillen, nee. Ja, weet je, je hebt in, uh, want ik heb ooit in een heel grijs verleden heb ik, uh, televisiejournalistiek gestudeerd. Ja. En er is een bepaalde camerabeweging, die heet ook een tilt. Oh. Volgens mij dus van onder naar boven. Het komt van, uit het Engels. Toetilt. tilt. To, to, ik weet het eigenlijk nou, niet. Tillen, tillen, dacht ik aan. Maar ja, ik kan het. Ik, daarom vraag ik het. Ik kan de plank helemaal mistillen, slaan. <laughs> um, ik hoop dat iemand het weet. Of iemand ja. dat mij kan uitleggen. Of het inderdaad uit het Engels komt. Want de, ik heb wel een Engels. Uh, Nederlands, Nederlands, Engels woordenboek. En tot mijn spijt heb ik het daar niet in opgezocht. Ach, maar ik, ik dacht. Nee. hé... Hey, dit ga ik eens een keertje, want er staat al een tijdje op een papiertje ergens... Astrid de Jong bellen en het daaraan vragen. Ah, nou, dat is nou, volgens mij is dat gewoon eigenlijk het antwoord op alles. <laughs> Als er iets is, gewoon Astrid de Jong bellen. 0801121. Absoluut ja. zeggen ze toch? Absoluut. <laughs> 0801121. 1121. Op tilt slaan, dat moet toch lukken? Ik ga mijn best op doen, Adeline. Ben. Hartstikke bedankt. Jij bedankt. En succes Dag. verder. Dag. <laughs> Doeg. Adrie. Adrie, hallo? Iemand dan. Eens even kijken, als ik alle lijnen gewoon openzet... of er iemand antwoordt als ik zeg hallo, goeienacht. Hallo? Hallo. Hallo met wie? Hallo. Dag, is het Nel? Ja. Dag Nel van Staveren, zeg het eens. Dag mevrouw. Dag. <laughs> mevrouw zit... Uh, ik heb een vraag en ik wil even een antwoord geven op die, op mevrouw, ik geloof dat het Ellen was, die had het over de agressie van de jeugd. Ja. In, ook, in, ook met haren en zo. Ja. Uh, ik denk dat, dat eigenlijk de jeugd en heel bang is voor de toekomst, ja. want het is, het is niet leuk, vind oh. ik op het ogenblik. Ja. Dat, ik denk dat heel veel mensen dat ook vinden. Ja. En dat ze ook aan de andere kant verwend zijn. Hmm. En ze kunnen zichzelf niet vermaken. <laughs> Vind ja, ik. Ja, dat is wel mooi. Want uh, we zijn natuurlijk uh, eigenlijk... Ja, we. Ik ben ook geen jongere meer. Maar we, de jongere van tegenwoordig is natuurlijk eigenlijk gewoon de vermaak. De amusementsgeneratie. Ja, moest Ze hebben van alles. Ja. En, en, en, en nog weten ze dus niet om hun, hoe ze hun tijd door kunnen, moeten komen... En, en ik denk ook, wat wij vroeger, ik ben dus 75, wat wij vroeger dus wel hadden. Uh, wij, wij waren lid van clubs. Ah oh ja. He, ik was lid, ik was bij de gidsen. En, en ja, er waren gewoon voor ons hele leuke dingen. Waar wij dus dan met vrienden en vriendinnen naartoe gingen. Ja. En nu ook, als je, en dat vind ik ook heel erg. Kijk, als de jeugd wijs spreken naar, naar gaan sporten, dan worden ze door papa of mama naar de sport gebracht in de auto. Ik ga fietsen. Oh. Voor, voor, en, de, en... voor de kinderen of voor de papa en mama? Nee, voor de kinderen. Oh, okay. Als ze toch 15, 16, 17, 18 zijn, dan kunnen ze toch rustig ja. op de, fiets naar de sportclub. Ze ja. hoeven niet gebracht te worden. En van de andere kant vind ik ook heel erg dat, dat als ze dus jonger zijn... dat ze zelf ook nergens naartoe kunnen. Ze kunnen het dus bij wijze van spreken uh, als je in de stad woont... Niet ergens naartoe, dan moet je door de ouders gebracht worden. En wat is nou leuker voor kinderen naar school te gaan met vriendjes heen en met vriendjes en vriendinnetjes terug? Ja. Dat is toch leuker? Maar zou dat echt van de invloed zijn op het feit dat, ja. dat, dat er stel jongeren in haren met de fietsen loopt te gooien? Nou ja, moest luisteren. Al die dingen, als je al die dingen bij elkaar neemt, al, he, dat het een ontzettend onzekere wereld is het op het ogenblik. Ja. En, en, en ik denk dat heel veel ook toch wel ja, kinderen zich daar uh, ongerust over maken. En dan af en toe niet weten hoe ze hun, hun woede moeten uiten, of hun ongenoegen moeten uiten. Mm. Denk ik. Maar dan had, dan had hij had het ook nog even het had over drankmisbruik ook. Maar ik ja, weet niet of en drugs ook vooral. Ja, ja. maar er is, volgens mij was het afgelopen zondag. was er een programma van Brandpunt. En dan lieten ze zien in Arnhem ja. hoe daar de jeugd bezig is om zo'n hele stad op de, op de kop te zetten, ja. die is verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar ik, ik, kunnen de ouders dan ook, ja, die hebben tegenwoordig ook niets meer te vertellen <laughs> ja. denk ik wel eens. Toch? Nee, dat is wel een beetje. We zijn, we zijn niet zo streng meer voor onze kinderen. Ja, maar kinderen willen wel, kinderen willen wel, wel streng behandeld worden. Een beetje richtlijnen. Ja, je moet een... Kijk, bij mijn ouders zijn altijd... Je kan beter de teugels laten vieren... dat je ze moet aantrekken. Ja. Ja? Dat is nog eens een mooie spreuk. Ja, dat is een hele mooie, hè? Ja, nou, ze vind ik zo voor kwart over drie, denk ik. Dat is een mooie. Je kunt beter de teugels af en toe laten vieren... vieren dan dat dan je ze moet, aan moet aantrekken. Ja. En daarom bijvoorbeeld... Dat vind ik bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, niet samen, als je dus als oude paar moet je dus ook allebei precies consequent zijn. Als je het van papa niet mogen, mogen ze het ook van mama niet. Ja. En dat soort dingen. Dat is een klassieketje. Altijd, altijd consequent zijn. Oké. Okay. En voorleven. Als je zegt zes uur thuis en je bent zelf niet om zes uur thuis, dan oh. moet je nooit meer zeggen om zes uur thuis. Oh jee, ja. Huh? <laughs> ik, ik schrijf even mee hoor, want ik geloof, ja. dat, ik geloof dat ik nog wat uh, kleine uh, vergissingen maak af en toe. Ja, nee, uh, ik ik, uh, ik, uh, ik, ik, nee, ik, wou zeggen ik geef het door aan Ella, maar dat hoeft niet, want die luistert mee. Dus dankjewel ja, denk, Nel. Ja, dat denk ik ook. Maar dan heb ja. ik ook nog even een vraag. Ja. Um, ik kijk ook wel eens even naar België. Oh. En nou zie ik de laatste tijd de mannelijke, uh, hoe noem je dat? Ik... mensen die het programma presenteren... De presentatoren. Oh, de lopen ja. met een hele grote bros op hun revers. Echt waar? Ja. Het is net een soort bloem. Ja. Het is goudkleurig. En toen denk ik, van, is dat voor een of andere actie? En eerst dacht ik, is het misschien voor het conclaas? Nou, maar die is afgelopen, dus ik zag ze oh ja. vandaag weer met die bros... Oh. Dus ik denk, wat zou het nou zijn? Misschien weet iemand het. De mannelijke tv-presentatoren in ja. België, die lopen met een grote... Gauw, grote, grote... Het is echt zo'n groot. hij kan net op de rivier. Oh. Zo groot. Oh. Zo groot, nou ja, ik, ik heb geen, geen centimeter. Als je dus je, je, je, je duim en je andere vinger zo doet, hè? Zo, die je duim en je andere vinger? Ja, Ja, nou, ik weet niet welke vinger, hoe dat En ja, Dat heet. hangt een beetje vanaf. Nou, dus niet mijn pink, niet mijn ringvinger. Niet de, de... de middelvinger, maar de middelvinger. wijsvinger. Ja, ja de welke wijsvinger. is het nou? De wijsvinger dan. Oké, okay, dus duim en wijsvinger, een hele ja. grote bros dan. Zo, zo groot is die dan oh. ongeveer. Goh. Goudkleurig. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Ja, het is net een bloem, zoals wij vroeger een bloemetje tekenden: zo'n rondje en dan met van die dingetjes er zo omheen. Oh. Kan je het voorstellen? Maar is er iets de, aan de hand in België wat ik, nee, nu weet vergeet, ik dus niet weet? Is er een actuele? Dat weet ik dus niet. Dat moet daar denken, nou wat, wat, wat is dat? Ja. Kijk, je, je ziet wel eens dus mensen die hebben dan zo'n strikje, dat is voor van de aids toestand En dan hebben ze Nou, op het ogenblik krijg je straks die strikjes voor. Uh, uh, voor de kroning, dat de oranje ja. strikjes. Ja. Maar dit is een hele grote borst, dus dat zou wel een betekenis hebben. Ja, het kan ik. van alles zijn. Het is ja. het, misschien is het uh, de vervanger van het armbandje van uh, Lance Armstrong. <laughs> Je weet het niet. Nou, ja, 0800-1121, als iemand helemaal, het wel weet. dat is helemaal mooi. Ja. He? Ja. Goed, nou dat was mijn vraag en mijn antwoord. Dankjewel, Nel. Graag gedaan. Dag, fijne nacht. En bedankt voor het, want ik luister altijd. Het is altijd heel leuk. Oh, nou dan bedankt voor het luisteren dan. Ja. Oké, Ga dan. Ja, hallo Astrid. Ik hallo. luister ook altijd heel graag naar je vraag. Ja. Ik heb ja. een antwoord op die bros. Nou, zeg het maar. <laughs> ik kijk heel veel naar België. Er is namelijk voor de kankerbestrijding hebben ze die bros op. Oh, echt waar? Dus dat is gelijk even luisteren en antwoorden, Ja, nee, dat is, heel, dat is, dat is mooi opletten. Maar, maar is er dan uh, in België iets speciaals gaande? Met een, een, een speciale uitzendingen voor de kankerbestrijding? Of voor nee, hoor, een alle, actie alle of... omroepers of omroepsters, de dames hebben het ook op. Dus oh, het de dames, een, dames ook. Of op ja. een blouseje. Ja. En ik dacht in het begin wat is maar dat, maar dan hebben ze het een keer verteld. Dus voor de kankerbestrijding hebben ze zo'n grote pros op hun ver nee. of hun nood. Het is nee. even een actie, denk ik, of iets van die naart. Ja, maar dat heb je in Nederland met de women. Dat is ja, dan voor borstkanker. In uh, er, uh... Engeland hebben ze dan nou, de papa voorop, hè, met, met de herdenking en zo. Dus ah, dat ja. is gewoon even een... Ja, even. Ik heb het ook toen zo opgevangen, hoor. Maar ik vond het wel leuk ja. dat ik eigenlijk wist wat de het, wat het grote ver was. Ja, wat in dat, was. Dat is grappig dat dat Nel weer opvalt. Mei, ja, mag het jij aan je stellen? Ja, dat mag, Gerda. Dat mag. Ik had zonder ochtend een hele nare ervaring. Ik kwam in de bijkeuken. Dat is een soort berging met mijn diepvries en mijn wasmachine allemaal water op de grond. Oh. Ik denk, potverdikkie, wat is dit? Het ja. bleek dat mijn wasmachine trommel, half net water stond. Oh. Ik ging kijken, ik denk, ik ben natuurlijk een geweest. Ik heb de kraan niet dichtgedraaid. Nee, de kraan was wel dicht. Oh. Maar ik heb staan hozen en staan hozen om dat water eruit te krijgen. Even de buurman gevraagd of die even wilde uh, verstellen. Omdat ik was bang dat er op de grond, dus zag ik, lekkage naar beneden zou gaan. De buurman die zei dat ik zeg, ook kan dat water er nog in komen, jongen? Dacht hij, nou dat is de, de, de trommel, die, uh, de pomp, zei hij. Laat ik zo, ja. de pomp. Dat nou, ja. zal dat ik weet het niet. Toen kwam ik in de winkel en heb ik het ook gevraagd. Ik ben toch nieuwsgierig, hoe kan dit nou zomaar? Ja. En die zei weer dat het de motor of de, de... Ja, die kon er ook geen antwoord op geven. Nee. Ik, ik ben zo nieuwsgierig vanuit ik zou zo graag willen, wat is, hoe kan het water nou zo helemaal in die wasmachine komen? Zou je daar een antwoord op weten? Maar ja. wat, hoe het water je bedoelt niet het water in de wasmachine, het water uit de wasmachine. Nou, de trommel zat helemaal vol en er liep op een gegeven moment over. Dus dan denk oh. ik, waar kan dat water nou toch vandaan komen? Als, als, als de kraan dicht staat, dan kan er toch geen watertoevoer zijn. Maar het is een oud hoor, dus ik moest een nieuwe kopen. Maar toch, je schrik je naar als je dan in een zondagmorgen... Dat is natuurlijk helemaal ongezellig om ja. met je voet in het water te komen. Maar, even, even, als jij niet was, dan draai je de waterkraan dicht? Ja. Oh, verstandig ja, zeg. Ja, ben ik gewend. Het hoeft ja. niet, want zit ook zo'n waterafsluitding weet ik... van hoe dat zo'n ding heet, ja. op, maar... Er rijdt automatisch altijd de waterkraan dicht. Dus er kan geen water zomaar binnen. En de slang was ja. ook niet stuk. Maar toch ja, was er wel was water dus... in de wasmachine. Nee. Wat zeg je? Er was wel water in de wasmachine. En nou, er is, is niemand bij jou in huis die aan de kraan draait? Nee, nee. Ik ben Goal. alleen... Ik dacht ja. dat ik een uppie. Ben, ben, ben, ben, ben, dus nee, er kan niemand aan de wasmachine zitten. Hmm. Dus dan is het dubbel gek dat die hele trommel vol met water staat. Ja. En die loopt dan over. Vandaar dat het water op de grond komt. En Willem-Alexander... Ja, die gaat over het water. Um, ja, ik ben... Nee, ja, ja, ik heb ook geen idee. Maar je hebt dus niet je wasmachine in zo'n bak staan. Dat moet toch? Je moet nee, je wasmachine nee. in een bak zetten. Ja, maar die was, was waarschijnlijk... Nou, dat was, was waarschijnlijk zo erg. Overhoop. Ik weet niet waar ja. ik het aankwam. Het was dus heel dichterom. veel water. Het kwam dus uit de trommel die helemaal met water en dat liep over... En ik was blij dat ik het ontdekte, want anders was het natuurlijk door blijven lopen. Maar ik wil wel eens ja. graag weten waar het water nou vandaan kan komen als alles afgesloten is. 0800 1121. Ik doe een waterige Gerda. Een waterige poging? Ja. Okay, ja. En ik vind dat je altijd zo schattig altijd iedereen antwoordt en, en, en vrolijk blijft. te zijn ook wel eens sombere dingen. Of Soms is er aardig. een reden om bepaald depressief te worden. Nee hoor. Nee. nee, ik heb mooi werk. Dus, uh, Hartstikke bedankt. Ja. Ik blijf luisteren. Naar Goed zo, Gerda. Dankjewel. Hoi, dag. dag. Marco Heelman. Goedendag met Marco Heelman. Dag Marco Heelman. Hallo. Ik had de, ben ik in de, in de uitzending? Ja. Oh, ja, ik heb mijn wekker gezet om drie uur. Ik probeer het al heel de hele week en nu ben ik eindelijk doorheen. Waarom heb je je wekker gezet om drie uur dan? Voor het, voor het programma, ik denk ga ik, ga ik even bellen. Oh. Ja, u spreekt met Marco Eelman. Ik had ja, een vraag. Ja, dit is Marco Eelman. Ja. Ik ben werkzaam op een uh, olieterminal in Amsterdam. Ja. En mijn vraag was: als ik dus, zeg maar, uh, door zo'n dak heen ga van zo'n tank, stel zo, voor ik zou er doorheen vallen. Ja. Uh, ja of ik dan zink, of dat ik tegen kan zwemmen, of hoe dat. Ja. Wat Sprak er gebeurt als je in olie valt. Heen? Ja, of als ik geleidelijk heen en weer uh, naar beneden ga. En, en wat is het voor olie, Marco? Uh, gasolie. Voor die grote tanks, voor die boten en zo. Uh, ik weet het niet, maar dat is... Uh... En wat doe je daar dan? Uh, ja, wij zorgen dat die, uh, dat die boten gaan beladen worden en zo. Voor de, ja, voor de handel, zeg maar, hè? en gasolie. Oh, oké. Okay. En, en, maar, je... maar mijn vraag was, als ik boven zo'n tank sta en ik val dan helemaal naar beneden... Ja, uh, ja ga ik dan in één keer naar beneden of ga ik, uh, kan ik er tegenaan zwemmen... <laughs> Of je kunt water trappelen in gasolie. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de vraag. Ja, want ik ben deze maand precies 12,5 jaar in dienst. Ja. Ik vraag me al heel lang af. En ja, ik denk, ik vraag de jullie gewoon een keer. Maar het is niet dat je van plan bent om erin te gaan zwemmen, want het is niet goed voor je, hè? Nee, nee, nee, nee. nee Oké, okay. nee. dat dat even nee. duidelijk is. Nee, ik heb Marco wel een beetje, beetje gehad op gas, maar dat is toch <laughs> heel anders weer. Ja, dat is inderdaad dus. heel anders. Ja. ja. Um, nou, ik, de, het enige wat ik kan want ik heb geen idee. En ik denk eigenlijk dat er heel weinig mensen zijn die ooit in olie gezwommen hebben. Ja. Dat dus dus zou ook raar zijn natuurlijk, maar ja toch. Je weet het niet, mensen hebben hele, hele vreemde hobby's. rare je hob hobby's zijn niet, hè? Ja. Nou ja, maar je weet het niet. Als iemand er enigszins uh, zicht op heeft, dan uh, moet hij maar eventjes bellen met 0800 1121. Ja? Ja, want dat vind ik wel heel grappig om uh, dat uh, te ondervinden, te kijken hoe dat gaat. Oké, okay. nou, we, ja. we, we, zorg dat je wakker blijft, dan doe ik mijn best. Ja, nou, hartstikke bedankt hoor. Oké. Okay. U heeft een heel leuk programma, vind ik. Gelukkig. Ja. Ja, dag Marco. Ja, dag. Ilman, man. Dag. Ja, dag. Dag. Dag. Dag. dag. Tot, tot, ja. ja. Dag. Dag. En die vader die loopt met de Niet verkopen kan de bakbiermoeder kachel ermee dan. Al. En als we. Die val die lamp met de pieter <laughs> Een trio en Pieter Olikar ja, mooie. 0800-1121 kun je bellen met vragen en met antwoorden vooral. Want ik heb een lijst met vragen die openstaan, waar nog niet over gebeld is. Mocht je verstand hebben van hengstvelens, waarom die op de staarten van hun moeder knabbelen, dan doe je Jan Bokhorst een groot plezier. En uh, mocht je weten waarom er nooit gaas wordt gespannen voor vliegtuigmotoren, dan uh, zouden Jacques Koning en ik dat ook graag horen. Want de vogels vliegen nog steeds een motor in af en toe. Um, groen en geel ergeren, waar komt die uitdrukking vandaan? Dat wil Rinse Bottinga heel graag weten. Frans wil weten wat het verschil is tussen een passieve en een actieve stand... Paul wil weten waarom er spinnen zijn. William die wil graag uh, weten wat de beste manier is... om het noorden te bepalen aan de hand van de sterrenhemel. En uh, eens even kijken. Patrick wil weten waar spuit 11 vandaan komt, de uitdrukking. Adeline wil dan weer weten waar op tiltslaan slaan vandaan komt. En Gerda vraagt zich af hoe het kan dat de hele bijkeuken onder het water stond... terwijl de uh, kraan dicht was van de wasmachine. En Marco Eelman wil weten hoe het is om te zwemmen in olie. Kan dat? 0800-1121. Armado. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik had een antwoord op de vraag over de actieve en de passieve stand. Oh, vertel. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Een actieve stand, die wordt tegenwoordig ook gebruikt. En ja, er zit eigenlijk al een medicijnlaagje, wordt eraan meegegeven. Oh. Kijk. Nou ja, dat, ja. Is, dat is eigenlijk... Dus de, eigenlijk is een actieve beter dan een passieve... Ja, ik weet ook niet uh, waarom er dus uh, nog steeds passieve gebruik zouden worden gedaan. Oh ja. Want uh, ja, je moet sowieso, moet je wel medicijnen natuurlijk gebruiken erbij. Ja, en dat... Uh... Maar die, die, die actieve stand, ja, die zorgt er eigenlijk al voor dat, dat die medi medicatie al in de stand aanwezig is. Kijk, dat had ik er nooit achter gezocht. Hoe weet je dat, Armado? Uh, ik heb zelf uh, een stand, dus. Een actieve. Maar vraag mij niet of ik een actieve of een passieve heb, want uh, ja, ik ben daarna na de handtekening pas meer over gaan lezen. Maar je moet toch weten of je een actieve of een passieve hebt, want dan moet je... Ja, dat wordt in het ziekenhuis eigenlijk niet gezegd, moet ik zeggen, of het ja. gaat langs je heen. Oh. Maar, je, maar als je een actieve hebt, dan moet je minder medicijnen slikken dan wanneer je een passieve hebt dan. Dat zou je wel denken, ja. Ja. Maar ja, als, jij, als ze gewoon tegen jou zeggen wat je medicijnen moet gebruiken... dan weet jij niet of het meer zou moeten zijn als nee, je... Nee, daarom, daarom, daarom ja. weet ik dus ook niet uh, ja, of die actieve of passieve is. Ik krijg ja. gewoon die medicatie voorgeschreven die je moet nemen. Oké, okay. nou. En, uh, nou, en daarmee ja. even het antwoord kunnen geven op uh, de vraag ja, van Frans. Ja. Dat is hartstikke mooi. Dankjewel. Maar het is in ieder geval dus wel zo dat de kans op een vernauwing... dan uh, wel minder wordt door een actieve student. Kijk. Dat is dan weer goed nieuws voor mensen met een actieve stent in ieder dat geval. Dat dacht ik. Ja, dankjewel. Oké, okay, fijne nacht. Bedankt voor het bellen, goeienacht. Doeg. Robert. Ja, goeienacht. Hallo. Hoi. Hi. Ik, uh, ja, ik had eigenlijk, die, ik had alle een positieve vraag, maar ik dacht, ja, dat kan ik wel eens in de uitzending. Want ik heb een uh, huis gekocht uit 2006, het is in 2007 opgeleverd. Maar er zit een uh, cv-ketel in en die maakt een beetje herrie. Ja. En toen, ja, dat had ik tegen die jongen ook al gezegd waar ik het van gekocht had. En die zei: Ja, dat, als je met eco-stand zet, een economische stand, dan, uh, dan valt het op zich aan mee. Oh. Waar ik dus een uh, monteur naar laten kijken. En die zei: van Ja, dat is gewoon een ventilator uh, die ergens tegenaan draait. Doordat die. Ja, de muur een klein, beetje scheef. Ja. En daardoor wordt hij getorneerd, zeg maar. Dus dan gaat die gewoon ratelen. Ja. En die zei, dan moet ik vervangen, maar dat kost zo'n 400 euro. Oh. Maar ja, als je dat natuurlijk gaat vervangen. Dan gaat hij uh, over een poosje weer zo lopen, omdat de ketel verkeerd ophangt. Ja. Dan is dat dan een uh, verborgen gebrek ook eigenlijk weten. Want ik heb toen die jongen, die heb ik dus uh, gistermiddag nog gebeld. Ja, die zei van, um, ik heb hem gewoon ieder jaar na laten kijken. En in, e economische, brand, in economische stand moet hij gewoon goed draaien. Maar ik zei ook, oh, dacht ik later van, ja hallo, En uh, ik koop een huis met de ketel. En dan moet hij in alle standen kunnen draaien, niet alleen in economische stand. Maar kan ik dat kan ik dat die jongen nog verhalen dan? Ja, dat is een goede vraag. En wanneer had je het huis gekocht, zei je? Ja, ik heb het al maar in januari ik heb het al maar gekocht, maar het huis is van 2006. Dus is helemaal, nou ja, die ketel is bijna, ja, die nog maar vijf jaar uit, zijn we zes jaar uit. Ja. Ik heb nee, dat geen flauw benul, gegeven, maar er is op, uh, ongetwijfeld iemand die dat weet. Ja. Zou ik wel uh, vijven, maar ja, ik denk, ja, dit gaat toch over, uh, nu laat ik een nieuwe ketel monteren. Ja, die hangt er al in trouwens. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk al de nieuwe ventilator uh, vervangen, maar dat is weer een weer aan de orde. Maar ja, het is wel weer 1400 euro en... Ik mooi mooi zijn, kijk, ook als het alleen maar de ventilator zijn die ik op de jongen kan verhalen, dan is het ook alweer uh, 400. Maar ja, die zegt van ja, ik heb je uh, gewoon het, het huis verkocht zonder verborgen gebrek, want die ketel, je draait er gewoon. Ja. Maar ik zeg gewoon, een ketel moet in alle standen kunnen draaien, niet alleen in economische stand natuurlijk. ja Ik heb geen enkel idee. 0821. Ah, dus. Wat zeg jij zo uit de garantie, dat we dat in ieder geval weten? Ja. ja. Nou, uh, Robert, ik ga mijn best voor je doen. Hartelijk bedankt. Oké, okay, goeienacht. Succes nog, hè? Oh, ja, dankjewel. Hoi. <laughs> nou, dus uh, ook een beetje ombudsman spelen vannacht. 0800 121 Tijn, goeienacht. Goeiemorgen. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ja, ik, uh, ik reageer eigenlijk op... Uh, ik zal even te luisteren. Ik zit in de auto En uh, op de agressiviteit van mensen in het algemeen. En, en jongeren. In het bijzonder. Ja. Yeah. Ik denk dat het al iets meer is dan, dan alleen... Uh, ja, eh, dat kinderen of jongeren niks te doen hebben of vervelen. Ik denk dat het veel blik in voeding zit. Uh, additieven, kunstmatige toevoegingen in voedsel. Als je kijkt naar onderzoek in de Verenigde staten waar gewoon... ...ze dus gauw scholen zeg maar overschakelen op, op gewoon gezond voedsel. Dat de, de, de, de punten en de, de prestaties van, van jongeren gewoon verbeteren. Dat de agressiviteit omlaag gaat. Ik denk dat dat een deel is van uh, waarom door mensen agressief worden. Ik denk dat de verheerlijking van geweld. Um, en videogames, uh, de MTV culture, weet je wel, uh, gangsters, weet je wel, het is cool om gewelddadig te zijn. Ja. Yeah. Dat, dat soort dingen, dat dingen meespelen in, in uh, hoe de uh, desensitisering van, van geweld ook. Weet je wel, mensen zien zoveel geweld uh, op tv, overal, um, ja, dat, dat mensen... Uh, ik denk, uh, ik denk uh, een mens is een, is een systeempje, uh, Plaats het in een, in een, in een fijne omgeving en het is een, de, de, de kans dat een fijn mens zal worden is groot. Dus een, een, een mens in een, in een slechte omgeving en zal zich moeten verdedigen en zal zich aanpassen aan zijn omgeving en ook een slecht mens om agressief te worden. Ik denk dat het uh, aspect is waarom, waarom jongeren uh, gewelddadig of mensen in het algemeen gewelddadiger worden. Maar wat maakt dan dat ik niet met fietsen uh, met ga gooien en uh, iemand de bloedneus sla? Uh, een stukje empathie. Oh ja. Sommige mensen zijn wat empathischer dan anderen. Uh, als ik om me heen kijk, zie je gewoon best wel veel... Ja, dat de apathie gewoon steeds meer uh, uh, heerst. En er zijn mensen ik, die wat meer empathisch zijn, uh, die, die zich wat meer in kunnen, in kunnen leven in... in mijn acties en, en de reactie op andere mensen. En dat. Uh, uh, ja, andere mensen dat wat minder hebben. Uh... Ja, dat. Dus ja, waar ik mij. Zie dat, dat, dat. De dingen die ik. De, de punten die, die, die ik noem. dat alles, alles uh, verklarend is. Nee, maar het, maar denk het, denk het wel speelt voetel, wel mee, denk ik. Het rapport is toch een groot, groot deel, is, denk ik. Ja. Nou, ja, dat, dat zijn in ieder geval allemaal weer tips voor mensen die denken van... hoe kan ik mijn kinderen opvoeden dat ze straks niet bij een Project X uh, feestje met, uh, met buxersbomen staan te gooien. Dankjewel, Tijn. Alsjeblieft. Goeien Hi. Hoi. hoi. Lamberto Soleman. Ja, goedendag. Goedenacht. goedenacht. Uh, ik ben te horen. Um, zeg nog eens wat. Ik ben te horen? Ja. Oké. Okay. Hey, ik heb een vraag, uh, ik hoorde vanavond op de televisie... Ja. Dat de paus zijn uh, hotelrekening had betaald. Wat? Nou, vind ik dat niet meer dan normaal. Oh. Maar ik vroeg me af, wat verdient de paus? Um, ja, we vorige week is dat ter sprake gekomen. Is dat zo? Ja, maar ik ben het weer vergeten hoor. Dat is, ik onthoud nooit wat. Um... Oh, nou, daar heb ik het vorige week. Gebied. Maar nee, maar dat kan hè. Ik kan me voorstellen dat je niet vier uur lang van voor tot achter alles hoort. Um, ja, volgens mij krijgt hij een soort, soort uh, ja ik wil zeggen een uitkering, maar een soort, um, hoe zeg je dat nou toch, toelagen. Uh, uh, ja, oké, okay, maar uh, zit hij bovenop, onder de balk en de norm? Ik uh, <laughs> bedoel, <laughs> bedoel uh, is het lucratief uh, paus worden? Ja, want, want anders wou je nog solliciteren. Oh ja, gelijk, gelijk. Maar je bent, je bent geen pauze, hè? Je bent, ja, tenminste, je wordt, je wordt geen pauze. Je, dat is het. Je wordt geen pauze. Je bent gewoon pauze in wording. Nee, je bent de vervanger van, van Jezus. Ja. Maar ja, een, een Timmermans-zoon, dat is ook geen vetpot. Nee. Dus ik dacht van, ja, wat levert dat op, zo'n... Uh... Job. Ja, nou ja, goede vraag. Ik, volgens mij, ik kan me herinneren dat er vorige week een bedrag voorbij kwam, maar ik ben het weer vergeten. Dus 0800-1121. Heel graag. En nou, anders bij deze open sollicitatie katholiek uh, Nederland, stem op je uh, Paus Lambertus de eerste. Ja. Yes. Nou, dat ik denk, ik uh, denk niet dat het direct witte rook komt, maar we nemen het vast mee in de, in de overleg. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dag. In conclave, ja. Uh, Frank. Hallo. Hallo. Ik heb een uh, antwoord op die vraag uh, van wat uh, water helpt alleen in stookolie. Ja. Dat uh, lukt absoluut niet omdat stookolie veel lichter is dan water. Ja. En nou, zakje het er zo weer weg. Oh. En dat kan je berekenen met de wet van Archimedes. Oh. Zegt, je, ja, omdat ik even bang was dat je de wet van Archimedes uh, ging, uh, ging opdruinen. Maar, maar kort, kort en krachtig, je kunt gewoon niet zwemmen in olie. Nee, je zit bijna als een baksteen. Maar olie is toch niet lichter dan water? Ja, ik. Olie is wel lichter dan water. Olie is wel giet maar giet maar eens wat olie op water, dan zie je dat het blijft. Oh ja, blijven. natuurlijk. Ja, maar dat is omdat de samenstelling uh, uh, dichter is, toch? Ja, ze stoten elkaar af, maar uh, die olie die blijft uh, nooit onder zitten. Die gaat nee. meteen naar boven. Ja, daar zit wat in. Oh ja. Goed, dus uh, ja, zelf zou je er onmiddellijk uh, eet, omdat uh, je nog een stuk uh, lichter dan uh, slaolie of zo. Oh. En, en aangezien Marco Eelman voor een groot gedeelte uit water bestaat... dan uh, uh, komt de olie onmiddellijk boven. Ja. ja, en hij komt onder. Dus sowieso heel onverstandig. Dat was het al, maar dubbel ja, onverstandig betekent. om te gaan zwemmen in olie. Oké, okay, bedankt. Ik heb nog een andere ja. antwoord. Ja. Over die tilt. Ja. Tilt betekent in, in het Engels gewoon uh, scheef. Oh. En als je een pingbong de kast scheef houdt, ja. Oh ja. dan kan je dus die bal uh, een, uh, een stukje of een setje geven naar achteren. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ze hebben er een uh, tiltbeveiliging uh, in gestopt. Maar waar, maar waar komt dan nog steeds de uitdrukking op tilt slaan vandaan? Omdat je naar nou scheef slaat. Dan ben je uit Oh O ja, en dan doe je raar. Bijvoorbeeld. Ja, dat zou zomaar kunnen. Oh ja. je, je, je, je kan ook een... Uh... Je kan ook worden of zo. Wat kun je ook worden? Woedend. Oh ja, woedend. Dat kan ook woedend worden. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Oké. Okay. Dat betekent dus dat je helemaal uit je evenwicht komt. Ah, Oké, okay. dat hij uh, eventjes niet meer goed staat in ieder geval. Ja. Dank je wel, Frank. Alsjeblieft. Goed, doeg, dag. dag. Gertie. Hoi. Hallo. Hallo, ik wou nog even over dat, uh, die spreekwoorden en gezegden. Ah, mooi. Dan zeggen ze, spuit 11 zegt ook wat, hè? Ja. En dat betekent eigenlijk, er komt niks zinnigs uit. Oh. En dat schijnt te maken te hebben met de brandweerwereld vroeger. Dat klinkt logisch, qua spuit. Ja, ja, de, de brandweermannen kregen een premie. Wie het eerste was, eerste premie. En dat tweede, derde premie. Nou, de elfde, dan kwam er alleen nog maar modder uit de spuit. Oh ja. <laughs> het is ja. heel eenvoudig eigenlijk. Ja, want ik heb wel de uitdrukking van: daar heb je spuit elf. Zo van dat je eigenlijk gewoon een beetje mosterd naar de maaltijd bent en een beetje te laat. Ja. Gewoon. Ja. En dat schijnt uit die wereld te komen. Ah, okay. Uit de brandweerwereld. Ja, dat klinkt heel logisch, uh, ja. ja, En het is wel groen en geel erger, maar je kunt je ook groen en geel zien, hè? Oh. Hij ziet groen en geel van ellende. Oh ja. En ja, waar dat nou wegkomt, ik zou het niet weten. Oh. <lacht> ja, daar hebben we dus helemaal niks aan. Daar heb je echt helemaal nee. niks aan, maar ik denk groen en geel, dat zijn ook twee vreemde kleuren bij elkaar. Ja, nee, duidelijk. Nou, even kijken, want <laughs> ik had nog een. Uh, wat had ik nou nog meer? Ik had, ik had drie uh, spreekwoorden of gezegden. Groen en geel erger. Uh, spuit 11. En op tilt slaan. Oh ja, maar die hebben we net gehad. Oh, die, die was... heb je net gehad. Ja, op ja. tilt uit, uit evenwicht zijn. Oké. Okay. Maar, maar op groen en, geel, uh, groen en geel erger kan ik eigenlijk nog niet uh, wegstrepen? Hè? Nee, ik, ik, ik kan niet weg. Ik, ik... Ik vind het heel moeilijk om, om daar wat achter te vinden, omdat ze ook wel zeggen, die ziet groen en geel. Ja, die ziet groen en geel van ellende. Maar daar kan ik ja. me wel iets bij voorstellen, dat als je heel misselijk bent of zo, dat je een ja. beetje, beetje groen-geel uh, gaat nou, doen, je en... kan je misschien ook zo erger aan iemand... Dat wijken. je groen en geel... Ja, nee, dat heb ik nog nooit... Uh, nee. nee. <laughs> maar ik ga er eens dat op letten. Doen, als, als je ik gewoon misselijk zie... bent, zodat je jou aan iemand kan ergeren. En dan ben je ook groen en geel. Ah, dus, ja. Als we nog even doorpraten, hebben we alle vragen opgelost. Ja, dat doen we niet hoor. Nee? Oké. Okay. We zijn tijdig geslapen. <laughs> Dankjewel hè. Oké, okay, Wel Welterusten. Dag. Dag. Yellow van Coldplay is dit. Hallo van Coldplay was dat. En over koud gesproken toen ik hier naartoe ging, was het min 4. Dat je vast gewaarschuwd bent als je nog naar buiten gaat. Het is echt heel erg koud. Het is gewoon winter weer. Uh, 0800 1121. Als je een antwoord weet op een van de vragen die nog openstaan... zo uh, zoek ik nog iemand die verstand heeft van paarden, um, uh, want Jan wil graag weten waarom Hengstveulens aan de staarten van hun moeder knabbelen. Jacques wil weten waarom vliegtuigen geen gaas voor de motoren spannen, zodat er geen vogels meer in kunnen vliegen. Uh, Rinse vroeg zich dus af waar groen en geel ergeren vandaan kwam en wat het verschil is tussen synthetische en minerale motorolie. Paul wil weten waarom er spinnen zijn. Waar zijn spinnen goed voor? Een goede vraag. William wil weten wat de beste manier is om het noorden te bepalen... aan de hand van de sterrenhemel. En even kijken wat er nog meer niet beantwoord is. Oh ja, Gerda met het water in de bijkeuken. Hoe kan dat als de kraan van de wasmachine dichtstond... dat er toch water uit de wasmachine stroomde? Robert Nieuwenhuizen wil weten of een kapotte cv-ketel valt onder de verborgen gebreken. En Lambertus Solleman wil weten wat de paus verdient. Oh ja, en daar kreeg ik nog. Het is zo vriendelijk dat iemand op de chat heel goed op. Of iemand, niet iemand op de chat, maar iemand op Twitter heel goed op zat te letten. J. Morica, of J.M. Orika, dat kan ook. Die, die schrijft wat het inkomen betreft. Vorige week ging het over de afgetreden paus, 2500 euro. Niet over de paus in functie. Nee, inderdaad. Dank je wel. Dus de vraag is nu, wat verdient een paus in functie? 0800-1121. En wat krijgt hij? Dat is ook dan de vraag. Jim, goeiedag. Goeiedag. Hallo. Hallo, kan je mij horen? Ja, ik jou wel maar mezelf ook. Oh, nu ah, niet meer. Ja. Zeg het eens. Dus. Nou, um, ik heb twee antwoorden. maar ze is los inmiddels over dat man wil dan zwemmen in olie, dat gasolie. Ja, niet zwemmen in olie. Ja. Nee, nee, ik kan het makkelijk kunnen zien, ik moet hier een bekertje olie hebben en dan koert je daar een glas water in en dan kijk je wat er gebeurt met het water. Ja, en dan moet je ervan uitgaan dat je zelf ook grotendeels uit water bestaat, dus wat er met het water gebeurt, I, gebeurt yeah, ook met jou. The, the oil, ja, de olie is inmiddels lichter dan water. Ja. Water is waarder. dat het water gaat zinken. Ja. Wat heb jij voor de... accent, Jim? Ik, ik ben een Jamaican. Oh, oké. Okay. Nee, dat ik het even weet. Oké okay dan. Ja. Over de over spinnen, ah. nou... Voornamelijk spinnen eten een hoop insecten ook. Zonder, zonder spinnen zal wij niet op aarde kunnen leven. Waarom niet? Om de, worden wij ook gegeten door insecten? Worden we opgegeten door de insecten ook meteen? Ja, en de spinnen eet insecten. Oh ja, dus eigenlijk moeten wij de spinnen heel dankbaar zijn. Eigen, eigenlijk wel, ja. Ja, nou ja, daar moet ik nog even over nadenken, maar ik zal het proberen. Dankjewel, Jim. Oké okay dan. Da. Goeiedag hoi. Job. Hallo. Ja, um, ik uh, had een antwoord op die uh, vraag van, die, uh, van, het, van, die, van het noorden bepalen. Ja. Um, die meneer die was wel uh, aardig op weg volgens mij met zijn steelpannetje. Ja. Maar je moet niet uh, uh, het uh, steeltje van het steelpannetje volgen, maar oh. de voorkant van het steelpannetje. Oh. Dus als je een steelpannetje tekent, gewoon... Ja, wacht uh, even, ik teken even een steelpannetje, ja. Ja, gewoon een recht steeltje, dan ga je naar beneden toe, en dan ga je naar rechtdoor weer, en dan ga je weer omhoog, en dan heb je een steelpannetje toch, uh, zonder bovenkantje. Ja, oh, zonder bovenkantje? Oh, ja. Ja. ja, en als je dat laatste stukje wat je dan tekent, als je ja. daar vijf van diezelfde afstandjes bijneemt, dan kom je bij een vrij grote verlichte ster, en dat is de Polster. Maar ga je dan omhoog? Ja. Je gaat omhoog? Ja, maar dat, dat steelballetje, oh. dat, dat draait om die polster heen. Dus dat ligt soms niet, staat niet rechtop, maar het hangt soms ook op zijn kop. Oh! Of naar links of naar rechts. En dat komt omdat hij altijd met dat voorkantje naar die polster wijst. Oh! En als je vanaf die polster een touwtje nou zou vasthouden, en ja. je houdt een touwtje vast, en je houdt je duim bij, dat, bij, de, bij die polster, en dat touwtje valt naar beneden, ja. en je ziet daar de horizon, en is dat het noorden. Oh, maar is het, even kijken, is het nou uh, het stilpannetje, is dat de kleine beer of de grote beer? Of nee, de de... grote, het kleine beer kan ook. De ijsbeer, ja. Nee, het is de grote beer. Oké. Okay. En de polster, het is de polaris. Oké, okay. de grote beer. Goed. De grote dus je beer, Bij de, de kleine beer kan het ook. Die ziet er hetzelfde uit, alleen oh. dan moet je voorkantje nemen dan moet je juist wel het steel steeltje oh jee ja dan wordt het allemaal helemaal nee dat wordt het ingewikkeld dus ja, dan laten dan we de grote beer nemen. nemen ja nog heel is even voor mij want ik ben wat langzaam van begrip um, dus je begint bij het uh, handvat van het steelpannetje precies dan ga je met een 90 graden zeg maar een beetje dus iets ja. minder dan 90 graden of ietsje meer een, ja. een beetje een ja en neem dan dat is de van het steeltje zeg maar ja en dan ga je weer zo'n afstandje, ga je dan dezelfde uh, richting als het, het steeltje van het steelpandje. En dan yeah. ga je weer omhoog. Ja. Yeah. En daar neem je dan vijf keer die, dat stukje van dat omhoog. Vijf dan keer dan verder je, omhoog. En dan kom je bij een ster, die is dan wat lichter dan de rest van de sterren die er omheen zijn. Dat is de Polster. Ah, nou, ik vind het een hele opluchting. Dankjewel, Job. Nee, nou, nou het, is, het, is, het, is, het is ontzettend makkelijk. Ik heb het geleerd van mijn vader toen ik een jaar of tien was. En ik weet het nog steeds. Nou, dat is duidelijk. Ja. En nu ah. weten wij het ook weer. Heel Oké. Okay. Dankjewel. Je of, uh, weet je oh, jawel. Handen. Heb je nog meer? Wat heb je nog meer? Nou ja, die, van, die, van, die, uh, van die snelheid van dat gaas van die ganzen, als een ja. Boeing vliegt met een kruissnelheid van 900 km per uur, ja. en je doet er een stuk gaas voor, afgezien van wat er dan met die turbulentie gebeurt, dan kan je je wel voorstellen dat dat effect hetzelfde is als die frituursnijden die jij... Toch, hè? Ja, ik verzin het er gewoon bij, maar het is gewoon echt waar. Ja, ja, de keis wordt gehakt, dat wordt het sowieso al, maar dat, dat is uh, wat er wel in je motor komt. Dan komen er alsnog allemaal reepjes gans in je motor. Ja, dat wordt dan nog vermalen, dus dat wordt een hele grote soep. Wordt het... Ja, heel lekker. Die wasmachine, die wasmachine heb ik vorige week zelf meegemaakt en toen is die meneer neergekomen en die heeft het stekkertje van de sensor die het gewicht van het water weegt heeft hij vastgezet en toen was het allemaal weer opgelost. Het stekkertje van de sensor die het gewicht van het water meet. Maar de vraag is, de vraag is uh, hoe dat water überhaupt in de wasmachine komt als de kraan dicht is. Oh, dat heb ik niet begrepen dan. Oké, okay, nee. dat is een hele moeilijke vraag. Dat, nee, dat uh, is dat geen wel... moeilijke vraag, maar de antwoord is wel vrij ingewikkeld. Nee, nou, dan blijf ik ja. daar een antwoord op schuldig. Nou, dat geeft niks, want ik vind met die polster heb je zoveel punten gescoord. <lacht> dan kun je nog even op voort. <lacht> okay. Dankjewel, Job. Dankjewel. Dag. Okay, daag. Dag. Dag. 0800-1121. Lambert. Ja. Daar was je ik weer. weer. Hallo. Nog een moment. Zo, dat is beter. Ja, hey, uh, ja ik hey. heb de ja. aanbiedingen stromen binnen voor. Uh, uh, Pauschap. Uh, ja. Je, kunt, je bent al bijna kardinaal. Ja, ik beloof zo'n rood hoedje. Ja. Maar uh, eventjes, uh, uh, met al mijn wijsheid natuurlijk, uh, dat uh, spuit 11 geeft ook mooi. Uh, dat, uh, dat heeft niks met, uh, met uh, het nummer 11 te maken. Oh. Maar dat heeft, uh, uh, vroeger kwam uh, uh, het bluswater uh, kwam gewoon uit de grachten of uit, uh, uit sloten en dergelijke. En als men dan gewoon te veel uh, uitrukte, als het ware, ja, op een gegeven moment droogt zo'n sloot uh, dan op en dan komt er op een gegeven moment alleen maar modder uit. Ja. Met andere woorden, het spreekwoord spijt 11 geeft ook modder. Dat is gewoon als te veel uh, mensen uh, op één uh, zaak duiken, ja, dan is er gewoon geen water meer om het probleem uh, te blussen. Maar dan komt er gewoon alleen maar uiteindelijk een modder uit. Hmm. Dat is uh, het spreekwoord, spuit 11, geeft ook modder. Het heeft niks met te maken. het kan ook 3 zijn of 4 of 5, men port. Maar gewoon die laatste iets wat trage spuit, die, daar, komt eigenlijk, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Nee, want op een gegeven moment, ja, uh, je kan wel blijven proberen te pompen, maar ja. op een gegeven moment is er geen water meer. En dan, ja, dan stuit je op modder en dan, ja, modder, uh, daar heb je niks aan. Ja. Dus. Nou. Uh, nou dit, dit is mijn eerste conclaaf. <lacht> en, eh, uh, <de, lacht> ik sta je. Uh, en en dank u voor de radio. Ja, kijk, heel goed. Ik wou net zeggen, zeg, bedankt voor die bloemen. Maar uh, bedankt voor die radio is natuurlijk veel beter. Nou, nacht, uh, uh, kardinaal Lambert Alleman. Geen meisje. <laughs> Dag. Hey, Wat we al niet regelen hier op radio 1 midden in de nacht. 0800-1121. Henk? Dag, Astrid. Hele goede nacht, Henk van der Veen. Over dat vliegtuig. Ja. En dat gaas voor die zwaalmotoren? Ja. Als een vliegtuig 900 km per uur vliegt, met ja. die snelheid, ja. dan zit hij meestal op zo'n 30.000, 40 40.000 voet. Oh. En zo hoog komen vogels niet. Oh, dus daar heb je niet het uh, uh, ganse uh, patatjes probleem? Nee. nee. Um, die, die problemen met die motoren kunnen zich voordoen bij vooral de start en de landing van een vliegtuig ja. Ga dan maar uit van een Boeing of, of uh, een Airbus. Ja. Die hebben dan ongeveer een snelheid van 300 kilometer per uur. Ja, dat is ook snel hoor. Ja, en ze hebben daar een raamwerk voor en dan neem ik geen gaas maar betonijzer. Oh ja, dat is steviger. Dan kan door die enorme klap, als dat een hele zware vogel is. Okay. Niet alleen die vogel, maar ook dat betonijzer, de vleugel of de motor inkomen. En dan is hij in ieder geval hartstikke kapot. En dan verongelukt dat vliegtuig vermoedelijk ook. Oh. En staalmotoren ze hebben er wel aan gedacht, aan die methode. Yeah. Maar daar zijn ze heel snel weer van afgestapt. Want die motoren zijn berekend over een, uh, vogelaanvaringen yeah. van een bepaald gewicht. En dat gaat nog maar heel zelden mis. Af en toe gaat het nog eens mis met een heel grote type ganzen. Maar nou, die zijn dermate zwaar, je moet dus uh, het gewicht, maal die snelheid van dat vliegtuig, dat is, had ik uh, de, geschat op 300 km per uur. Nou, Dan moet je je voorstellen dat als er tachtige raamwerk komt, dan kan zo'n vogel er beter dwars doorheen vliegen en vermalen worden. Dan is de kans groter dat die motor door blijft draaien dan wanneer je het hele raamwerk naar binnen blaast. Oh ja. Goh, dat ze dat toch nog niet kunnen maken. Ik heb me daar ook vaak over verbaasd. Ja maar totdat ik dat eens een keer en het is helemaal niet omdat ik deskundig ben ik heb dat eens een keer uit laten liggen omdat ik naar de televisie keek toen kwam die vraag ook en toen dacht ik ja, het is wel grappig trouwens van zo'n programma dat je die vragen dan zelf niet stelt Nee, maar, maar dat toch? is... Ik, ik zat daar van de week weer over na te denken... omdat mensen uh, ooit zeiden ze bij dit programma van... nou, het kan wel weg, want je kunt tegenwoordig alles opzoeken op internet. Nee, dat is niet waar. Nee, maar je komt toch niet op het idee om op te zoeken... waarom er geen hekwerk voor de motor van een vliegtuig zit... om de ganzen tegen te houden? Dat is juist... Je pikt een stukje informatie mee... omdat iemand anders zich dat afvraagt. Eigenlijk zijn we met z'n allen gewoon één grote redactie. Ja... Zo zie ik dat ook. En je maakt met elkaar één programma en dat is leuk. Ja, maar je kunt ook wel zeggen, de wereld draait door... als daar Peter R. De Vries over zijn nieuwe boek zit te vertellen. Ja, ik kan ook wel googelen op internet om informatie over het nieuwe boek... van Peter R. De Vries op te zoeken. Ja. Ja, en bovendien heb ik vanavond nog een hele uitzending over Google gekeken... op de televisie van de oh. PPRO. En heb, wat hebben we geleerd, Henk van der Veen? En, en daar werd... Nou, het is wel eens leuk om hier gelijk te halen. <laughs> oh. <laughs> dat werd ook beweerd... Of beweer, daar wordt ook gesteld dat je eigen uit moet kijken met informatie die aangeboden wordt. Ja, zeker op internet. Ja. ja, op internet is dat vaak geselecteerd. Ik heb vaak dingen gezien die helemaal niet kloppen. Ja, dat is in dit programma nooit zo. Nee. Maar dat er na, dingen voorbij komen die, mij, die niet kloppen. Na, na <lacht> mij er ook wel iets, iemand komen misschien die nog een aanvulling heeft. Ja. Op wat ik verteld heb. Want rekwerken kunnen ook dichtslippen bij beroerd weer. Ja. Bijvoorbeeld bij ijsafzettingen. Ja, laten we dat niet vergeten. Nee, ja. en vooral nu. Je vertelt dat je met 4 graden uh, forse uh, naar India uh, gaat. Dat er een bevroren we... gans tegen je hekwerk aan vliegt. Nee. <laughs> nou, nee, maar uh, ijsbestrijding is uh, ja. op die vliegtuigen ook ontzettend belangrijk. Ja. En je hebt daar een enorme. Ja, je hebt enorme versnellingen en afkoelingen daar, ook, ook, ook vlak voor die motoren. Ja. Dus ik, ik vraag mij af. Ik vraag mij nu eens af. Ik vraag mij af of je daar niet een hele dikke ijslaag voor krijgt. Ja, dat zou af, ook nog eens kunnen, ja. Af, afgezien nog van de vogels. Ja, en weet ik veel wat zich allemaal nog meer voor, uh, voor uh, zeg maar, uh, luchtplankton uh, voor dat ding gaat verzamelen. Ja, maar samenvattend komt het erop neer. Ja, wij voor schoolmeester. Dat. Uh, uh, Snel de bel gaat die, bijna, meneer Van der Veen. Dat je al die metalen die die vogel dan nog meeneemt in die, die motor... dat moet je uh, voorkomen. Ja. ja, het is in ieder geval niet aan te raden. Dat is mij nu meer dan duidelijk. Nou, heel hartelijk dank weer. Jo. Tot de volgende keer. Dag. Dag. He, dat schiet lekker op. Blijf bellen naar 0800-1121 met nieuwe vragen en natuurlijk ook met antwoorden. Bijvoorbeeld hoe kan het dat bij Gerda de hele bijkeuken onder water stond terwijl de kraan van de wasmachine uitstond, Maar toch stramde de trommel over. Zij vraagt zich af hoe dat nou mogelijk is. En dat kan ik me ook voorstellen. 0800-1121.